Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is een bom ontploft. Niet ver van de plek waar volgende week de stamoudsten bij elkaar komen. In de zogeheten Loya Yirga. Volgens de politie zijn er slachtoffers gevallen, maar het is niet duidelijk hoeveel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 Het weer, het is grijs en nevelig, maar in het noordwesten en het noorden schijnt de zon af en toe. Het is 3 tot 10 graden. Morgen is er veel bewolking en dan is het soms ook druilerig. Dit was het NWS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in Zierven. Zierven. Met nu Zandvoort op zaterdag. Maar Gerard, we weten natuurlijk of er inmiddels gescoord is bij veteranen 1 tegen 2. Hoe is het daar, Gerard? Rob, het is uh, opeens sinds uh, ja, zeg maar een kwartier is het eigenlijk een wedstrijd geworden. Ik bedoel, uh, de team 2 die scoorde door een klein beetje een fout door, door de keeper van 1. Door Luc eigenlijk. En eigenlijk in, de, in, de, in dezelfde minuut uh, maakte. Uh, Rob Smit uh, maakte met de kopbal uh, het gelijkmaker en uh, twee minuten daarna maakte Harry Baas de 2-1. Dus uh, nou, het is wel verdiend voor team 1 uiteraard natuurlijk. Zo, ze zijn in één keer uh, allebei helemaal losgegaan dus? Ze zijn, uh, ze zijn uh, ja, inderdaad. Maar team 1 is eigenlijk wel beter gaan voetballen. Uh, team 2 loopt eigenlijk met uh, paar blessures rond, uh, pijnkrampen en uh, liggen vaak op de grond. En, uh, nu, nu wordt er steeds open gespeeld door het team 1, moet ik zeggen. Ja, heel goed. Oké, okay, nou, uh, we gaan er even vanuit uh, dat uh, Veteraan 1 deze wedstrijd uh, dus gaat winnen. Mocht daar nog een uh, verandering in komen, dan hoor het graag uh, van je, Gerard. Daar doe ik erop. Dank gaan Verder met een uitzending. En, oh, er wordt nou weer net op. <laughs> er wordt He? net op de doellijn wordt er weer gemist door team 1. Het is oh. onbegrijpelijk, het onbezijde. Nou, span nou okay. spannende laatste vijf minuten. Heel veel plezier ja. daar, uh, Veteranen 1 tegen Veteranen 2. En bedankt voor je bijdrage vandaag. Dank jullie ook samen. Graag gedaan. Hoi, Voor Zandvoort en de regio. En dit is het derde uur van Zandvoort op zaterdag. Met daarin de volgende onderwerpen. Ja, maar wacht even. Gerard hangt nog. Hè? Ja, nou één dan uh, nou, Gerard. Uh, laat uh, hem je, lekker hangen. Je mag, He? <laughs> laat hem lekker hangen. Nee, je mag uh, gewoon nu je opleggen zometeen hoor. Want uh, ik moet even de agenda doornemen voor het laatste uur. Want het is nogal vrij spannend en stressvol het laatste uur. Dus uh, ik zie je straks wel uh, bij de werkoverleg. En uh, neem uh, de, je weet er helft mee. Gezellig. Leuk. Goed, luisteraars derde uur alweer. Wat gaan we doen? Uiteraard, rond de klok van half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam Joy. En het gedicht van de week, luisteraars, liefhebbers... helaas moet wijken voor breaking news. Want Toon Hermans heeft nieuws over Sinterklaas, uiteraard. Dus dat rond de klok van kwart voor vijf. En zometeen naar het volgende plaatje gaan we schakelen met... Spannend. De, ja, ja, dat wordt spannend hoofdpiet. Dus we staan een beetje onder... Tijdsdruk heet dat. Want uh, zoals uh, de kinderen allemaal weten... is hij natuurlijk vandaag in Groningen gearriveerd. En de drukte de, is nu een beetje achter de rug. Dus de hoofdpiet heeft even tijd voor CFM. Om, uh, zodat we hem even kunnen vragen hoe het allemaal gaat. En of de voorbereidingen voor morgen allemaal op schema liggen. Dat allemaal naar de volgende plaats. Dus ik zou zeggen, genoeg redenen om te blijven luisteren. Ja. Dat gaan we zeker doen. En uh, zometeen de hoofdpiet. En hier is Santana en Holden. Is nou, jammer voor Santana, want uh, we hebben veel belangrijker uh, iemand uh, aan de telefoon. Uh, nou. Hobbit, Het is ons gelukt om uh, met de Hoofdpiet contact uh, te leggen. Nou, daar uh, moet natuurlijk alles voor wijken. Goed, uh, Hoofdpiet, bent u daar? Ja, ja, zeker. Hier ben ik. Uh, dat kan wel even tussendoor nog... Uh, we hebben het wel razend druk, maar uh, zegt u het maar, wat, uh, wat, wat, wat kan ik voor u doen? Ja, nou, wij allereerst, uh, wij hebben vanaf uh, vanmorgen gekeken naar de aankomst van uh, Sinterklaas en u in Groningen, maar we zijn ons toch een beetje geschrokken. Is alles goed gegaan verder? Ja, alles is natuurlijk goed gekomen, Sinterklaas zei het al, het komt allemaal goed. Uh, dus het is uiteindelijk toch allemaal goed gekomen, met die staf ook nog. En uh, ja, en de luisterpiet, die heeft ervoor gezorgd natuurlijk, en uh, dat ging allemaal... Uh, Vanzelf toch eigenlijk wel weer. Ja, maar uh, het was wel even spannend. Want hij moest toch een, een, een goedkope staf uh, huren of lenen. Hoe ging dat allemaal, uh, hoofdpieter? Ja, ja, ja, hij had die, die, die staf van 495. Dan had hij natuurlijk eventjes geleend. Hij moet toch wat anders dan uh, valt hij misschien om, hè, Sinterklaas, dat moeten we toch niet hebben. Uh, Daar heeft hij steun wel een beetje nodig. Maar hoe vond u het uh, om in Groningen aan te komen? Dat is weer heel iets anders dan dat u uh, vorig jaar aankwam. Ja, ja, ja, maar hij wist natuurlijk van die brief en van die, eh, dat, dat zijn echte staf in Groningen was. Daarom hebben we de, intocht, de eerste intocht voor Nederland hebben we in Groningen gehouden. Oh. En nu zijn we in het Pietenhuis weer heel erg druk bezig voor de intocht van Zandvoort. Ja, want, uh, want wij, wij zitten hier in Zandvoort al erg met smart op u te, uh, en Sinterklaas en, en op u te wachten. Maar hoe, zijn de, hoe gaat het met de voorbereidingen voor morgen? Nou, uh, het, het, het loopt hier als de brandweer, zeggen ze al. En uh, het, gaat, het gaat fantastisch. Ik kan jullie eventjes laten horen of ze er allemaal zin in hebben hier. Pieter, hier in het Pieterhuis. Ik heb hier de radio aan de lijn. Zeggen ze even, gaat het allemaal goed hier? Ja! Yeah. <laughs> u hoort het, u hoort het. Ja, het gaat helemaal geweldig. We zijn niet alleen hier, nee, nee. Maar hoeveel, ik, hoe, hoe, hoe, hoe, hoe, ik heb hier 50 pieten bij. 50 pieten? 50 pieten. Dus het gaat helemaal goed komen weer in Zandvoort. En die gaan morgen allemaal mee naar Zandvoort? Die gaan allemaal mee naar Zandvoort. Oh, geweldig. Nou, u hebt en een... komt, er nog, komt er nog een pietenband. En de optocht natuurlijk. Het paard komt nog naar Zandvoort. Ja, dat gaat allemaal lukken. Ja, maar ik hoorde ook... Ook vanmorgen nog even op met die boot, ik bedoel uh, even, ik, wil niet, ik, wil, ik ben niet bang voor morgen, maar vanmorgen voer de boot ook de verkeerde kant op. Dat gaat morgen toch niet gebeuren? Nee, nee, nee, nee, nee. Dat is, die hebben wij met de hulp van de boot van de, de reddingbrigade. Want de oh. onze boot ligt natuurlijk in IJmuiden, ja. maar die kan niet op het strand komen, want dan zouden we weer sleeboten moeten komen om ons eraf te trekken. Met al die pakjes. Nee, nee, nee. We, we, we. Sinterklaas, die moet natuurlijk, die kan alleen maar met een boot aankomen, dus die komt met de redboot in Zandvoort vooraan. Maar niet voorbij, He? Gewoon rechtstreeks. Nee, nee, nee. de nee. oh, heeft oh. goede apparatuur en de hoofdpiet is ook aan boord. Dus het gaat allemaal goed komen. Het gaat -nog allemaal hé, goed komen. Maar ik kan me nog van vorig jaar herinneren. Toen ging de, ging de, de reddingsboot ging eerst voorbij Zandvoort. Toen draaide die. Die denkt, nou, nou heeft hij ons wel gezien. Dus nou komt hij wel aan. Maar toen voerde hij weer voorbij. Maar dat gaat morgen ja, ja. allemaal niet gebeuren. Nee, nee, nee, ik denk het niet. Want ze moesten even zeker weten dat we in Zandvoort waren natuurlijk, die jongens van de, van de reddingbrigade. Ja. Maar we konden het aan de watertoren gelukkig nog goed zien. Maar uh, even nog. daar moesten we even opletten. Ja, en voor de kinderen, hoe laat denkt Sinterklaas morgen aan te komen, aan Wal te komen? Nou, dat zal rond twaalf uur, denk ik. Rond twaalf uur gaan wij op strand uh, aankomen, denken we. En dan hebt u een heel vol programma, hè? Jazeker, jazeker. Uh, we gaan eerst uh, naar, uh, naar het stadhuis. Eerst de kinderen natuurlijk uh, welkom heten dat Sinterklaas er is. Dan gaat hij te paard uh, op het, uh, bij de rotonde. En dan hebben we een optocht naar het dorp. Dan gaan we naar de burgemeester... En die, eh, Zo. die, die gaat Sinterklaas welkom heten natuurlijk. Met alle kinderen op het plein. Ja. En dan hebben we weer een optocht in, in het dorp. En dan gaan we naar de Korverhal de voor het kinderspectakel. Oh, Dickie, wat een, wat een, wat een ja, volle agenda. Een drama, ja, zeker, dat, ja, zeker. Dat trekt Sinterklaas allemaal wel. Want dan, ja, ja, ja, hij heeft ze oh, hoog. Uh, Sinterklaas die moet alleen 5 december nog eventjes op uh, <laughs> de daken. En uh, voor de rest doen de Pieten dat wel even tot die tijd. Nou, meneer De Sinterklaas heeft uh, nog wel even tijd. Maar meneer, meneer De Hoofdpiet, ik heb even een, dat, dat, dat hoort toch niemand. Uh, wij hebben onze jongste vrijwilliger. Die, die gaat morgen naar het strand de, de aankomst voor ons verslaan. Rechtstreeks op de radio. Dus mocht u nou morgen een heel klein jongetje vinden... met een beetje rood haar en sproetjes... en een microfoon in zijn hand. Dat is, die is van de radio. Dus mocht u hem zien, ga dan even naar ja, hem toe. Ja. Dat is toch niet meneer m m m Ernst, hè? Nee, nee, nee, nee, nee de jongen deze, deze jongen heet Thomas. Deze jongen heet Thomas de Jong dan hebben we ook nog een hele oude, maar dat, die noemen we Pieter, Joustra. Die kent u okay, ook nog wel. Oh, die meneer Pieter, ja. Die en die andere oude die noemen we Pascal. Die, die, die kennen we nog van vorig jaar, ja, zeker. Goed, we, we zijn u ontzettend dankbaar dat u de moeite heeft willen nemen... om even naar CFM in de, in de uitzending te komen. We willen u verder niet ophouden met de voorbereiding. Nou, ik heb toch nog één vraag. Heb je één vraag? Ah, ja, ik heb één vraag, Halfpiet. Uh, Wij hebben vernomen ja. dat er uh, geen kaarten meer verkrijgbaar zijn... voor de, de Corver Sportal. Is dat inderdaad nee. zo? Zit dat al helemaal vol? Het, het zit helemaal vol oh, oh. last van, van meneer De Brandweer en meneer De burger. Dat mag niet meer. Wij mogen niet meer als uh, de 250 kaartjes toelaten. Oh. Ach. Dat is heel jammer. Misschien dat we de, de, de, de korver al een keer kunnen uitbreiden. En ja. dat we er wat meer in kunnen laten. Maar ja, dit is... Uh... Dit jaar heel jammer dat het niet, uh, niet meer kan zijn. Maar goed, een volle bak dus morgen in de Corveral. Een volle bak, een volle en bak. Als ze er in niet in kunnen, kunnen ze altijd naar de, om 12 uur ongeveer bij het strand. komt Sinterklaas ja, aan, Raadhuisplein. Ja, ja, ja. Dus uh, ja. volop kunnen ze Sinterklaas verwelkomen. Ja, ja, ja, inderdaad. N nou, geweldig. Bedankt het voor. Het gaat allemaal goed komen. Oh, ik, ik, ik, ik, ik ben goedkomen. zo bang dat er weer iets misgaat morgen. Nee, er gaat niks mis, er gaat niks mis, zegt Sinterklaas. Oh. Oké, okay, goed. Doet u hem de groeten? Hoofdpiet, hoofdpiet houdt hem ook in de gaten, dus dat gaat helemaal goed komen. Nou, doe Sinterklaas van zie, we de hartelijke groeten. En morgen, dank u, dank u. morgen staan we zeker vooraan om Sinterklaas te verwelkomen. We zien u tegemoet. Bedankt. En we gaan morgen allemaal okay. meezwaaien om 12 uur. Zwaai maar lekker mee, hier is Chille Piet. Jawel, zijn nieuwe single. Hij is wel oud, maar zeker nog niet moe Al moet hij heel ver reizen met zijn stomboot over zee En brengt vol iedereen weer een cadeautje mee En zing je een mooi liedje bij je schoen Dan zal een zwarte Piet er iets in doen En dan komt 5 december, daar ligt toch ieder kind naartoe Kom op eens zwaai maar een keer. Kom onze Sinterklaas, want we zijn zo blij. Kom zwaaien mee met mij, kom op en zwaai maar mee. Naar elke lieve piezer, je bent een ja, je lieve Dus zwaai mee en verdien. Kom op en zwaai maar mee. En... zwarte Piet die helpt altijd de Sint. Loopt over daken, s'nachts door weer en wind. Terwijl de mensen slapen, doet hij heel trouw zijn plicht. En zorgt bij alle kinderen voor een blij gezicht. Dus klopt er op 5 december iemand aan. En Sint met Piet en eindelijk voor je staan. Zing dan kom maar binnen en laten we weer zwaar gaan. Zwaar maar mee, voor onze als want we zijn zo gelijk. Kom zwaar nu mee met mij, kom op en zwaar maar mee, naar elke lieve niet. Je bent dit jaar heel lief geweest, dus waarmee je geniet, kom op en zwaar maar mee. December iemand aan. En Sinterviertne eindelijk voor je staan. Zing dan kom maar binnen en laten we weer zwaaien gaan. Ja, morgen gaan we allemaal mee zwaaien om 12 uur als dus, uh, Sinterklaas uh, aankomt hier in Sandvoort. Jorden de huh? Je dus, <laughs> zwarte Pieter Blues. Hij had ook haast van uh, Chille Piet. Jawel. Hier is de, de zwarte Pieter Blues. Ik hou van muziek. Ben dol op zingen. Daarin ben ik uniek. En hoewel ik heel goed ben, word ik vaak gepest. In sommige dingen ben ik zelfs beter dan. Niemand ziet het Er is niemand die het waardeert yeah! Ik heb de zwaarte pieten bloot Wat doe ik nou toch weer verkeerd Ik ben altijd vrolijk En heel sociaal Denk altijd aan anderen Want dat vind ik normaal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 De Zwarte Pietje Blues, Don't Step on My Blues, Sweet Joes. Appeliedje. Zwarte Pietje Blues, Hoewel dit verleden tijd zal zijn. Beleven het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zyfmzandvoort.nl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 in mijn mond, maar dat vertel ik vertel het je zometeen wel. Oké. Okay. Ja, ja, ja, echt. Ja, maar hij is uh, luisteraars en kijkers, uh, Rob schoot in de lach, maar vertel niet waar het over ging. Nee, doe ik niets. Doe je niet? Go to the romance and the clouds across the moon. Het is uh, twee over uh, half vijf, tijd voor het dier van de week. Ja, en dan hebben we het over Joy, en Joy is een kater. En Joy is niet alleen prachtig, maar ook nog eens ontzettend lief en speels. Hij heeft een lange tijd buiten rondgezworven en is nu alweer een poosje in het asiel. Hij is nu dringend op zoek naar een lekker warme mand bij de kachel. Misschien heeft een van de kinderen het wel op, op, op het lijstje staan voor Sinterklaas. Wie weet. Uh, hij is dus nu erg dringend op zoek naar een lekkere warme mand bij de kachel. Hij wil wel naar buiten, maar alleen als het mooi weer is. Nou, dat, dat heb ik ook. Een huis met een, een zonnige tuin is voor hem dus wel gewenst. Joy is in het asiel niet zo aardig naar soortgenootjes... en dus zoekt hij een huis voor hem alleen. Of hij met honden overweg kan is helaas niet bekend. Hij wordt graag aangehaald en kan het prima vinden met wat oudere, rustige kinderen. Heeft u een uh, warm plekje voor deze uh, kater Joy? Kom dan snel even langs om kennis met hem te maken. Hij verblijft momenteel in het dierenhuis Kindermand Keesomstraat 5. Geopend van maandag tot en met zaterdags van 11 tot 4 uur. Telefoon is te bereiken op 571-3888. 571-3888. Of kijk even op internet www.dierenthuiskennemerland.nl. Nou, in ieder geval, qua karakter lijkt hij helemaal op jou, Albert Jan. Daar heb je helemaal gelijk in. Hier is Paul McCartney's zijn nieuws in Nieuw. Don't my life. I never knew what I be, what I could Then we new. We've got nothing to lose Don't so look at me, I can't deny The truth is plain to see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 De singer van Paul McCartney op de Zanvoet Stadio, de single: New. Ja, de disco freaks gaan even helemaal uit hun dak nu bij deze single van Rick James. Die is een superfreak. Ik heb ook op televisie die reportage gezien over de Disco Classics. Ja, en hoe heet hij die presentator op? Ja, hoe heet hij nou? Ik vergeet, oh, steeds, die man die weet zoveel van vergeet steeds weer zijn naam. Dat is een wandelende encyclopedie is dat. Hij, hij presenteert ook altijd de top 2000 samen met Matthijs van Nieuwkerk. Op nou, deze TV. plaat die ik net draaide, die past er daar in ieder geval helemaal bij. De Rick James en de Super Freak. Ja, en de disco is al lang weer terug. Hè. Ik bedoel, Bruno Mars tegenwoordig en uh, Madonna. Al die, als je die nummers beluistert, het is gewoon allemaal disco. Robin Tick. Blurred Lines. Ja, het is gewoon, het is gewoon een pure disco sound. Ja. Maar goed, we gaan misschien eens een keer een thema-uitzending gaan aan, aan het disco. Lijp, Lijkt leuk. leuk om te doen. Ja, gaan we doen. Gaan maar we doen. er is nog meer leuk Zandvoorts ZFM nieuws. Want luisteraars, uh, we hebben een aantal nieuwe programma's erbij. Zoals er zijn, uiteraard, één keer in de 14 dagen. Dat is vorige week net geweest. Nee, volgende week vrijdag, aanstaande vrijdag weer. Politiek café tussen 8 en 9, live vanuit de studio. Samenstelling en presentatie in handen van Jacques Jongmans. En hij ontvangt mensen uit de politiek die gaan praten over dingen die leven in de gemeenschap van Zandvoort. En de een en ander staat natuurlijk allemaal in het kader van de aanloop naar de gemeenteverkiezingen in maart volgend jaar. Uh, de donderdagmiddag was altijd non-stop en is uh, nou echt laten we zeggen vanaf 12 uur de hele dag zo'n beetje live, want we hebben natuurlijk op de donderdag van 12 tot 2 het dagelijks programma ZFM Lunch, samenstelling en presentatie in de handen van onze collega Ruud Janssen. En van 2 tot 6 hebben we de Muziek Boulevard live. En dat hebben we uh, Bas, nee, hoe heet je ook weer, Kok van der Meer uh, en uh, Hans Wassenaar die uh, presenteren van 2 tot 6 live vanuit de studio. Uh, een muziekprogramma en informatie in vanuit de regio. En dan van 6 tot 8 hebben we even rust, want dan is het weer non-stop. En van 8 tot 10 live Alternative FM. Dat is al een bestaand programma, maar dankzij het feit dat we nu vanuit een goede geoutilleerde studio kunnen presenteren... hebben ze om de zoveel tijd live uh, singer-songwriters op bezoek. Afgelopen donderdag wederom een zangeres live vanuit de studio. Nou, het klinkt alsof je gewoon in een, in een zaal zit. Maar waar ik u ook extra even op at, wil op attenderen... is uh, van 10 tot 12, donderdagavond, iedere donderdagavond... 10 tot 12, ZFM Late Night. En het programma heet Tussen App en Vloed. En dat is heerlijke easy listening muziek... samenstellingen en presentatie in handen van onze collega Charlotte Duif. En echt, luisteraars, het is een aanrader. Ik ga expres om tien uur naar bed op de donderdagavond... en dan ga ik heerlijk twee uur luisteren. Zo laat voor jou? Ja, dat is voor mij heel laat, hè? Ja. Nou, ik moet even wachten. Maar goed, elke donderdagavond, mis het niet... van 10 tot 12, ZFM Late Night, tussen de app en vloed... samenstelling en presentatie in handen van onze collega Charles Duif. Luisteren dus naar uw lokale zender. Ja, en de donderdag is zeker de moeite van het luisteren waard. Vanaf 12 uur helemaal live. Helemaal live. Helemaal live. En uh, het volgende nummer zal zeker op CFM Late Night niet meer staan. Tussen vloed, Daar luister je nu niet naar, maar wel stand voort op zaterdag. Met Whitney Houston en I Learned From The Best. En zo dadelijk krijgen we die conference he, van Tony ja. Oh, dan moet je gewoon blijven luisteren naar de radio. Doe naar deze van Whitney Houston. Did you really think that?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 baby what you found it too late too late Nights, tears I thought would never dry. How you shattered my world with your goodbye, your goodbye, baby. Would have sold my soul then just to have you back again. Now you are the last thing on my mind. Mm -hmm. Now you say you're sorry and you've changed your. Way. Change your ways. 1998 hoorde je de single van Whitney Houston. Dat was I Learned From The Best. Nou, laat hem maar horen, hè. daar komt hij aan. De conference van Toon Hermans. Ik heb nooit wat gehad, nooit. Ook, ik kreeg nooit cadeaus met Snekelaas. Met Snekelaas snie <lacht> kreeg ik ook niks. Nee, ik kreeg, ik heb van Snekelaas heb ik nooit wat gehad. Ja, hij zit me te lachen, maar ik vind het niet leuk.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 idioot 6 december, hartstikke koud, gaat hij op te lachen ik vind het een raar stelletje, weet je dat? dom koppel vind ik het ja, een heel dom koppel vind ik het ik mag ze niet ik heb er weinig mensen in hekel, maar die twee kan ik niet uitstaan Ik heb nooit wat van ze gehad. Ik, ik zette mijn schoen s'avonds... ...maar ik was blij dat dus er nog stond. ja. ja. De nare mannen. Stomme liedjes allemaal zingen. Heb je ook allemaal die stomme liedjes gezongen vroeger? Ja, ik kan me nog over erger, weet je dat? Hoor wie klopt daar, kinderen?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 Met die vieze stinkende kolendambies. En opeens werd er op de deur gebomst. En dan kwam Sint-Niklaas binnen. Langs zie je hem nog binnenkomen. Zoiets armoeigs. Had een sprei om. Had een sprei om. En ik kende die sprei.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 Eén keer dan. We are on this road we are on Eén keer, zei hij. Dat is <laughs> in luisterende. Nee, Gaan we door. We are on this road ja, dat was hem de zingel van de Hands of... Uh, Hands Poets, zo moet ik het zeggen. En the Sky on Fire. Nou, voor ons zit het er weer op, uh, Albert Jan. Ja. De uur is weer voorbij gevlogen. Wij hebben morgen vrij, want dan kunnen wij naar Sinterklaas. Precies, tussen 12 en 2, uh, dan, uh, komt hij aan in sofort. En CVM doet daar live verslag van op de radio. Van 12 tot 2 live de aankomst van Sinterklaas op uw lokale zender. En, en... zo op zondag is er ook gewoon tussen ja, 2 en 5. Gepresenteerd door Andor Zandbergen. Helemaal geweldig. Heel veel plezier, hele fijne zaterdagavond. En bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week. Tot volgende week. En ik zou zeggen: zek uh, je schoen. Zeker weten. Things in love bad. They can really,